Check de voorwaarden op Vodafone.nl slash batterijgarantie. Kijk op Basker.nl voor kinderopvang bij jou in de buurt. Nu bij Vodafone. De iPhone 17 met extra voordeel. Ga snel naar de winkel op Vodafone.nl. Oh, yeah. Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door Nu.nl. Met Fien Vermeulen. Goedemorgen. Een grote internationale drugsbende is opgerold met hulp van de Nederlandse politie. En daarbij zijn 24 drugslabs ontdekt, waarvan vijf in Nederland. De bende importeerde maar liefst 1 miljoen kilo chemicaliën voor het maken van harddrugs. Meer dan 85 mensen zijn opgepakt in meerdere landen. Volgens Europol is het een van de grootste acties ooit tegen synthetische drugs. Je kunt weer doorrijden op de A2 richting Utrecht. De problemen bij Everdingen zijn opgelost. Dat zegt Rijkswaterstaat tegen ons. De weg was sinds vannacht deels dicht. En dat kwam doordat een asfaltmachine kapot ging tijdens werkzaamheden. Rijkswaterstaat riep mensen vanochtend daarom op... om even niet de auto te pakken richting Utrecht. De Israëlische premier Netanyahu die stapt in de Raad van Vrede van president Trump. Hij heeft de uitnodiging van de Amerikaanse president officieel geaccepteerd. De Raad moet toezicht gaan houden op een nieuw bestuur in Gaza. Maar Trump wil de club ook inzetten om andere oorlogen wereldwijd te stoppen. Zo heeft hij ook de Oekraïnse president Zelensky... en de Russische president Poetin gevraagd om mee te doen. En ze kunnen weer uit het vet de schaatsen. De kans is namelijk heel groot dat er aankomend weekend... in het noorden weer geschaatst kan worden. Vanaf morgen wordt het een stuk kouder. S'nachts gaat het vriezen en overdag hooguit 2 graden. En daardoor kun je waarschijnlijk op een aantal plekken... al een paar rondjes maken, dat zegt weer Plaza. Dus ondiepe sloten en plassen kunnen dus bevriezen... en dat betekent dat we dus lokaal kunnen gaan schaatsen. Voor ijs op open water waait het waarschijnlijk nog te hard. Door die harde wind blijft het water te veel in beweging... en daardoor kan ijs niet goed bevriezen. Het weer er nog van Weerplaza van vandaag. In het westen nog wat kans op regen. Later vandaag wordt het overal droog. Het wordt een graad of 7 en nog even kijken naar morgen. Dan begint zonnig, maar daarna toch wat regen. Zes files op dit moment gemeld door Flintmeister En twee files hebben een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A2 van Den Bos naar Utrecht. Tussen Lingenburg en Everdingen nog een beetje file. 4 kilometer vertraging 22 minuten. En de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West. 2 kilometer vertraging daar 12 minuten. En twee snelheidscontroles. Op de A6 van Lelystad naar Muidenberg. Bij 72,7. En de A13 van Rotterdam naar Rijswijk. Controle bij hectometer 12,7. Er zijn weer 500 stemlijstjes binnen voor de kiezer. Top 500 van de 90s. Daarom nu, een uur lang alleen maar 90 s Ja, laat ik eerst uh, even wat persoonlijke bedankjes doen. Karen van der Heijden, dankjewel. Yvette Duis, ook bedankt. Jullie lijstjes zijn binnen. En ik zag Fell in Love with een Alien erop staan van Kelly Family, die ga ik zo meteen draaien. En Henk-Jan van Pest, ook voor jouw applaus. Ook jouw lijstje is binnen namelijk. En ik zie bij jou de launch van DJ Jean staan. Hij zegt daarbij een absolute banger van een klassieker uit het IT ROXY tijdperk Tijdloos. Al dus Henk Jan, vorig jaar op 211. The launch. The launch.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 En fell in love with an alien. De Q, top 500 van de 90s. Vorig jaar op 91 in de Q-Top 500 van de 90s. Nou mocht je net je radio aanzetten. Je valt met je neusje in de boter. We zitten midden in de stembeek van de top 500 van de 90s. Je kunt je stemlijstje invullen op QMusic.nl. En stem op je favoriete tracks uit de 90s. Doe dat nog even. Je kunt stemmen tot zondag. 6 uur zondagavond. En zojuist waren er weer 500 stemlijsten binnen. Daarom een extra 90s uur tot 12 uur. We gaan nu terug naar het jaar 1996. Dat was het jaar dat de breakout uitkwam. Daar heeft de Kelly family ook op de voorpagina gestaan. Het Bangen met de Kelly family was de titel. Maar ook geen vrouw zal ooit tussen 3T komen. Of wat er ook in stond: Nu met gratis strijkstickers van Mental Tio. Ja, ik ga even googelen. ik heb allemaal verschillende voorpagina's tegen van de breakout. Magazine speciaal voor jongeren, uh, roddels over celebrities, rubrieken over liefde en seks. Ja, internet was toen nog niet echt een ding natuurlijk. Uh, kwam er kwam een vraag, ik droom soms heel raar dat ik dan met een beroemde jongen zoen. Vaak is dat George Michael, wat betekent dat? <laughs> ja, dan ik er zo'n vraag antwoord. Nou, George Michael ga ik zo meteen draaien, maar eerst Loonis uit het jaar dat Breakout uitkwam, 1996. Dit is I Got Five on It.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 So fast across the table like ping pong. I'm gum. Beating my chest like King Kong. And song, wrap my lips around the foggy. And when it comes to getting another stogie. Fools all kicking like Shinobi. Know me ain't my homie to begin with. It's too many hands to beat. Probably let like my friend hit bit Unless you pull out the fat crispy. Five dollar bill on the real before it's history. Cause fools be having them vacuum lungs. And if you let them eat them for free, you hella dumb. -dum -dum. I come to school low, avoiding all the thick teasers, skeezers and weirdos, now be throwing off the land like where the bomb at, give me two bucks, you take a puff and pass my bomb back, suck up the dank like a slurpee, the serious, mom will make a nigga go delirious like Eddie Murphy, I got more growing pains than Maggie, cause homies nag me, to take the dank out of the baggy.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 hung off the night train. You fade I fake, so let's head to the east. Hit the stroll to 9 0 so we can roll big hashis. I wish I could fade the eight.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 like a poo-poo. Top 500 van de 90s. George Michael en Queen met Somebody To Love. Top 500. 90 Ja, dit uur hoor je allemaal 90s-hits voorbij komen. We zitten midden in de stemweek voor de Q-top 500 van de 90s. net bijvoorbeeld ook Loonis met I Got Five on It. Manon die stuurde meteen een berichtje in de Q-app. Ik heb Loonis gewoon een paar maanden geleden nog live gezien in Rotterdam met dit nummer. Dat was toch eigenlijk best wel een soort van bucketlist-dingetje? Ik vind het super tof om het weer op de radio te horen. Ja, super grappig. Uh, nou, laat je vooral inspireren door dit uur met 90s hits. Um, volgende nummer dat ik ga draaien staat op het lijstje van Mark. Die zegt de beste zomerhit ooit... Dennis van Kanthoud zegt, zo: hier kan ik lekker op dansen. En Roos de Witte zegt, dit nummer werd in de Efteling gebruikt... en verbouwd om het verhaal van Ezeltje Strekje te vertellen. Het werd naast andere nummers gebruikt in de show Avond met Ezel. Elke keer als ik dit nummer hoor, hoor ik de tekst uit die show. Nou, ik heb dit nooit geweten, maar ik heb het even voor je opgezocht. In de show Avond met Ezel klonk het zo... <twee> Doe high, haai, een soortje strekken En die het uit dat ene plekje Blinken goud door een soortje strekken Een <twee> ee strekken. Nee. Los del Rio Macarena Vorig jaar op 128 in de top 500 van de 90's Haai <twee> <twee> <twee>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 Tu cuerpo para alegría Macarena tu cuerpo para dar alegría tu cuerpo alegría Macarena Macarena alegría Macarena que tu cuerpo para alegría cosa buena. tu cuerpo alegría Macarena about my boyfriend the boy whose name is Vitorino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 Alegria, Macarena. Hey, Macarena. Come and find me, my name is Magarena I always at the party con las chicas que son buenas Come join me, dance with me, and all you fellas can. Baila Macarena tu cuerpo para dar la alegría tu cuerpo alegría Macarena. Eh Macarena. tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo dar la alegría y tu cuerpo alegría Macarena. Eh tu cuerpo La Macarena, que Hij een munt uit dat ene plekje. <laughs> Ja, uh, leuk. Uh, uh, dit uur met Hit gaat zo beneden verder met Two Brothers on the Fourth Floor. Dreams, Dreams komt eraan. Dream, en ook Skikzo met opfietsen. Hey ZZP'er, maak je plannen waar dit jaar. Met de support van Nationale Nederlanden.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 Steeds meer plekken gaat de zon schijnen, hoeft dus nu nog niet zo te zijn. Het wordt vandaag maximaal 9 graden dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Vier files, eentje met een vertraging langer dan 10 minuten op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Hoorn en de Keteltunnel, 6 kilometer, vertraging 32 minuten. Een extra uur 90s hits met nu Two Brothers on the Fourth floor. better with you. True. Oh, keep your dreams alive. Dream, dream on. Your dream. On.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 Zo, fiets ik erop. Maar ik wil al die dingen zien. En die zoals de bar zijn, het hoort muziek. Dat wist ik dur, want ik weet wie Top fietsen? Nou, René die stuurt in de Q heb een geweldig nummer. Ik versta er geen fuck van, maar ik vind het zo'n topnummer. The Q, top 500. Van de 90's. Ja, ik zat vorig jaar op 392 in de top 500 van de 90s. Nou, het is dus een liedje over iemand op een fiets. En dan heb je wel echt wat kilometers in de beentjes hoor. Mocht je de route fietsen waarover Skikje zingt. Ik heb even gekeken. Het is ongeveer tussen de 85 en 90 kilometer lang als je hier een rondje van maakt. Fietstijd ongeveer 6 uur. En uh, je hebt niet echt heuvelige routes, dat scheelt wel, maar wel veel open veengebieden. Dus kans op tegenwind, zandpaden, fietsen natuurlijk ook zwaar. Ja, en dan kom je dus uh, langs allerlei plekken in het oosten, in Drenthe. En het was trouwens niet zo dat Daniel Lohuus, de zanger van Skik, dit rondje standaard fietst. Hij heeft gewoon wat kleine stukjes fietsen waar hij herinneringen aan heeft aan elkaar geplakt. Bijvoorbeeld het zandpad tussen Sleen en Erm. Hij was 18 jaar. De keer dat ik een keer dat ik een meisje naar huis bracht, midden in de zomer. Verder alweer licht. En dan fiets ik tussen Sleen en Erm. Dat zijn twee dorpjes. En de zon kwam op. En dat was zo'n sterk moment. Van wow, wow. Oh, Nou, dat bleef hem altijd bij. Heeft hij opgeschreven. Dat kwam dus terecht in Opfietsen. Op nummer 392, dus vorig jaar in de Q-top 500 van de 90 En ik heb hier een nummer. Ik vraag me af of dat dit jaar er nog in staat. Hier begon de lijst nou ook mee. Dus dit was vorig jaar nummer 500. Dus ja, dan kan het twee kanten op. Of de verkeerde kant op, dan valt hij eruit. Of de andere kant op. En dan staat hij er nog net in. Chumba Wamba en Tap Tumping. I'll be Geef je stemlijstje door via Qmusic.nl En bij elke 500 lijstjes die binnenkomen, een uur lang alleen maar 90's hits. Q Music. Spinderella cut it up one time. Oh, And of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice. Pick up the needle press board or turn the radio off. Will that stop us, I doubt it. All Alright then, come on, spin. Let's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 Guys, you know me. And let's, uh -huh. and let's talk about sex. Nou, vorig jaar op 267 in de top 500 van de 90's zouden Peppa. Ja, zij waren echt een 90's hit natuurlijk. Uh, ze waren de eerste vrouwelijke rapgroep die gouden en platina platen hadden... en ook nog eens een Grammy wonnen. Klinkt natuurlijk mega succesvol... maar ze vonden zelf dat ze niet altijd even serieus genomen werden. Daar is nu geen twijfel meer over mogelijk... want afgelopen jaar zijn ze opgenomen in de Musical Hall of Fame. Ja, dus uh, weet je wel, helemaal aanwezig... Top 500 van de 90's. Sod en Peppa. Let's talk about sex. Um, er worden een hoop lijstjes ingevuld. Ook een hoop verzoekjes in de Q-app. En ik kreeg hier een bericht van Erik. Eh, Erik heeft, ja, heeft wel een punt. Menno, het is woensdag. En dat is Hakkendag. Waarom geen hakken in het foute uur? Dus nu <laughs> tijd voor hakken! Ja, ik vond het Erik wel een punt. Had. Ik denk, ik doe nog even een leuk happy hardcore trackje... aan het einde van dit extra uur met 90 hits vorig jaar op 231 in de top 500 lipstick en I'm a raver, I'm a raver niet te hebben, vul je lijstje met favorieten voor de top 500 van de 90's. Kan in de Q-app of op QMusic.nl en kan tot zondagavond 6 uur. En volgende week hoor je de top 500 van de 90's. Maar we blijven wel even in de jaren 90. Zo Alright Stop Lunchtime, met lunchmix. Maar dan de 90's versie met onder andere Robin S. Ook Fien komt eraan met het nieuws. Hoog bezoek op de tribune straks voor onze Olympische sporters. Ja, en het is natuurlijk woensdag, dus zo meteen ook... De de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 Wat ik veel vaker eenzaam. Een dagje uit met de zonnebloem is echt een lichtpuntje. Onze vrijwilligers zetten zich in voor mensen met een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht en hulp om erop uit te gaan. Jouw donatie maakt dit mogelijk. Kijk op zonnebloem.nl slash aandacht. Bij Belisol geven we 20 jaar garantie. Vanwege het vakwerk van onze vakmensen. Uw nieuwe kozijn, deur of schuifbui, Wij ontzorgen u van advies tot montage. Plan een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Bij Gebruik de nieuwe neusspray bij van Avogel. Een bewezen effectieve spray voor de snelle verlichting van symptomen. Avogel, ervaar pure plantkracht. Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig.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 voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Fans van Extra Extra Veel Voordeel, opgelet. Verse XXL Blauwe Bessen, 500 gram, nummer maar 349. En we plakken er XXL Gouda Kaasplak aan vast. 600 gram, ook maar 349. Fans van Voordeel, al die. Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden...